Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op enkele plaatsen in Friesland en Groningen veroorzaakt het hoge water nog problemen. Op een recreatiepark en een eilandje bij Grauw hebben honderd mensen hun huis verlaten omdat het waterpeil blijft stijgen. Een deel van het eilandje dreigt onder te lopen. En ook rond het Lausmeer zijn de problemen nog niet voorbij. Met zandzakken wordt op enkele plaatsen het water tegengehouden. En rond deze tijd wordt bekeken of andere maatregelen nodig zijn. En ook Limburg krijgt nu langzaam te maken met hoogwater. Het pijn in de Maas stijgt door de vele regen van de afgelopen dagen. Het waterschap Roer en Overmaas heeft uit voorzorg op verschillende plaatsen pompen neergezet. Maar verwacht niet dat het zo erg wordt als in Friesland en Groningen. Het Smallenberg-virus is nu vastgesteld bij 41 Nederlandse veebedrijven, zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen vrijdag stond het tellen nog op 27. Het virus leidt ertoe dat lammeren en kalveren mismaakt geboren worden. Inmiddels staat vast dat het in Nederland voorkomt bij 40 schapenbedrijven en één bedrijf waar geiten worden gehouden. 157 veehouders hebben gemeld dat hun dieren mogelijk het virus hebben. Dat zijn niet alleen schapen- en geitenhouders, maar ook rundveebedrijven. Staatssecretaris Bleken vraagt andere EU-landen om ook een meldplicht in te stellen. In Duitsland is het virus gevonden in een misvormd geboren kalf. In België bij negen schapenbedrijven. In het centrum van Nijmegen is parkeren tijdelijk gratis. De gemeente heeft dat besloten omdat de gloednieuwe parkeerautomaten niet goed werken. Door een softwareprobleem werkt bijna de helft van de 260 automaten slecht of helemaal niet. Volgens de leverancier duurt het mogelijk nog tot na het weekend voordat de problemen zijn verholpen. In de parkeergarages in het centrum van Nijmegen is parkeren niet gratis. Dan het weer nog tot middernacht vrij veel wind. In de kustgebieden hard tot stormachtig. Verder stevige buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Morgen minder wind en minder buien en geregeld zon. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Joune. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Alternative FM. Paperback. Hey, Dear Sarah or madam, will you read my book? It took me years to write, will you take a look? It's based on a novel by a man named Lear And I need a job, so I want to be a paperback writer Paperback writer! story of a dirty man and his clinging wife doesn't understand his son is working for the daily mail it's a steady job but he wants to be a paperback writer paperback writer is weer met roken de rokende gimpen gegaan vandaag. Maar goed, we hebben het allemaal wel weer overleefd. Paperback Writer, welkom bij Alternative FM. En dat heeft natuurlijk ook een reden waarom we dit draaien. En dat heeft alles te maken met de dag dat we poëzie en gedichten hier gaan doen. En we hebben ook live muziek hier in de studio. Dus dat gaat het allemaal worden. En we hebben hier meteen na de opening, die verzorgd gaat worden door een dichter bij Zee. Tenminste, dat is een voormalig dichter bij Zee, Marco Thomas. Gaan we ook nog even praten met... Jury Zwart. En uh, die hangt nu uh, onder de, de knop. Dus we gaan eerst uh, het programma even netjes openen. Dat deden we met Paperback Writer van de Beatles. Uh, niet geheel uh, ten onrechte Marco. Termes, goedenavond. Goedenavond dames en heren. Goedenavond Jaap. <laughs> ja, want uh, ik kan mij nog herinneren in uh, september. Het was uh, idioot warm voor uh, september op die dag. Uh, toen hield jij je boek ten doop voor uh, vriend en vijand. En dit nummer, dat moest zo toepasselijk zijn. Ik denk, daar ga ik mee openen. Nou, dit is een beetje een lijflied uh, van Marco Termes, paperback writer. Ja. Uh, ja, toen ik het voor het eerst hoorde uh, bij ons thuis in Zandvoort... ...toen dacht ik van, aha, dat is wat voor mij. Ik... Dat ben ik namelijk. Dat ben jij ook? Ja, dat ben ik. Ja, uh, jij zei ook bij de presentatie van je boek van, uh, ik denk in letters... Ja, ik denk dat als je mijn schedel openmaakt, dat er uh, woorden en boeken uitvallen. En ja, ook wel heel erg veel muziek hoor, ja. Toch wel. Ja, ja hebben we hebben nog wel eens een avond. Al liefde. <laughs> we hebben het nog wel eens over, over muziek, daar hebben we het uh, nogal gehad. Ja. Maar, uh, Marco, uh, we hebben je uh, niet voor niks hier aan laten komen. Uh, we <laughs> vinden het toch ook heel erg leuk als je je nog iets voordraagt. om juist uh, deze avond, deze bijzondere avond bij Alternative FM te openen. Ja, nou, ik heb een. Uh, een stormachtig gedicht meegenomen om uh, te openen. Uh, Langroeren. Het heet Jutten. De wind is een idee. De zee is zeker een idee. De nacht is eens te meer een idee gebleken. Na de storm op het strand gevonden neem ik ze mee. En maak er woorden van. Zodat jij jutten kan. Op de woeste kust in je kop. Waar je tijdens Valentij en het licht van Bakens mijn gedichten vindt. Дат вашим. Dankjewel Marco voor het uh, openen van, de, van deze bijzondere uh, Alternative FM. Maar we gaan uh, gelijk door naar het volgende onderdeel. Want uh, deze dame heeft uh, een week of vier geleden uh, de grote prijs van Nederland uh, gewonnen. We hebben iets uh, met de grote prijs uh, winnaarissen. Uh, al is het alleen maar dat er hier iemand is die, uh, niet vandaag overigens, maar uh, uh, die hier ook twee keer gespeeld heeft. Um, Jordi Zwart, goedenavond. Hele goedenavond. Ja. En uh, mag jij zeggen, wat een mooi gedicht bij deze stormachtige, deze stormachtige dag van de dichter. Ja, uh, hij is uh, van, uh, van Marco de Mis. Uh, dus, dus uh, ja, nou, hij heeft, uh, hij heeft, al, hij heeft een, een boek geschreven, Vriend en Vijand. Dus, uh, Prachtig. Uh, ja, en hij is, heel hij, mooi. Ja. ja, we zijn er ook uh, heel erg stil van. Maar ja. Ja. <laughs> uh, je bent bezig met, uh, met opnames, repetities. Ja, dat klopt. Hoor je het? Ja, mijn drummer die gaat een beetje losje. Oh, nee. Ja, een beetje hoor ik het wel, ja. <laughs> <laughs> uh, maar het is, er, is, er, er is wel wat met je gebeurd uh, de, uh, de laatste weken, geloof ik. Ja, zeker weten, zeker weten. Ja, hartstikke tof. Eigenlijk alleen maar positief. Ja. En um, ik loop wel even een uh, rustig stukje oh, Oké, okay, dat geeft niet. <laughs> maar uh, we vonden... Uh, we, we hebben toen... Uh, wij waren met z'n vieren getuigen geweest... Uh, dat jij daar uh, toch wel heel... Uh, uh, ja verrassend uh, won ja en uh, had je er zelf ook rekening mee gehouden eerlijk gezegd nou ja kijk je, je sluit het nooit uit maar je verwacht het ook niet je gaat er niet vanuit je sluit niet uit en je gaat er niet vanuit en nee. uh, uh, ja dat uh, was voor mij wel uh, ik, ja ik genoot ook heel erg van die dag want uh, uh, er waren ja Suus, nou, die is er ook bij al geweest geloof ik dus dat geen ding van mij ja ja yeah ja. yeah Super tof echt helemaal gek en uh, uh, ...Jeroen Kant, die, uh, ja, die vond ik echt een waanzinnige showgeet dit keer. Ja. En um, ja, ik bedoel, dat was allemaal heel verrassend. Dus ik, ik, uh, het maakte me ook niet, niet zoveel uit. Ik, ik vind het wel gek om hier te spelen. En um, verder is het gewoon super tof wat hier gebeurt. Gewoon echt goede muziek. Ja. En, uh, uh, ja iedereen die, uh, die ging je die spoor, maar ik ben er heel blij mee want het uh, geld kon ik heel goed gebruiken ja want <laughs> ja, want, want uh, het is met jou wel heel erg uh, uh, bijzonder gelopen ook hè het uh, afgelopen jaar tenminste ja, niet het uh, uh, al ja, uh, ja, ja 2010 wacht. daar begon het dan mee met de Amsterdam Popprijs ja klopt ja daar had ik echt ik uh, ik had net een nieuwe band toen ik denk goh ja ik moet met mijn band wat afscheides werken. nou laat ik me maar inschrijven voor dit soort dingen want dan uh, ja. Nee, ja goed, daar krijg je veel, uh, veel ervaring van, weet je wel, ja. en uh, kan, je, kan je in ieder geval wat gaan doen. Maar nou, die gewonnen, dat is bizar. Ja. En uh, ja, van, uh, van de Amsterdamse poprijs was ik afgevaardigde van Amsterdam voor de PopNL, dus die ja. wedstrijd die kreeg ik een beetje mee. Ja. Maar ja, nooit vanuit je die zou winnen, want daar doen geweldige bands mee. En uh, uh, nou ja, goed, dan win je ineens heel veel optredens, dus dat is alleen maar mooi. Ja. Toen had ik me al ingeschreven voor de grote prijs, wat al een heel lange droom van was. Mm -hmm. En toen, uh, ja, toen ja, ja, bijzonder, gewoon echt bijzonder. Dit, dit stond nooit in mijn planning een jaar, anderhalf jaar geleden. Ja. Dan, dan gebeurt er nou dat er zoiets, de hele wereld, of tenminste in ieder geval Nederland, valt over je heen. Want, uh, de hele wereld, ja. Ja, ja, want uh, ik, ik hoorde gelijk al van uh, de, dezelfde avond nog uh, hing je, geloof ik, aan de telefoon bij 3FM. Ja, dat klopt. Uh. Ja, ja. Uh, dat, dat, dat moet ook een hele uh, vreemde gewaarwording op een gegeven moment zijn, denk ik. Ja, dat was te gek. Ja, ik was er wel een keer eerder geweest. Ja? Um, um, maar ja, om dan zeg maar je, je, je, je single, je eerste liedje van je plaat, gewoon op nationale radio te horen en uh, een interviewtje, dat, dat het om jou draait, zeg maar. Dat het, ja, ik weet niet, dat, dat is toch wel speciaal iets waar je altijd heel lang naar, naar luistert. En, uh, ja. Uh, ja, wat dan... Uh, uh, dat je daar dan zelf in mag, uh, in mag spelen. Dat, dat, ja, ik weet niet. Het doet toch iets met je. Dat mm. je denkt, goh, weet je wel. Dat, uh, dat, dat, dat is te gek. Ja, nou zit er van alles en nog wat aan vast. Aan zo'n grote prijs uh, van Nederland. Als je hem wint. Want uh, ja, dan, dan, dan gebeurt er van alles en nog wat. Uh, hoe belangrijk is dat uh, hele verhaal eromheen? Want als je op een gegeven moment gewonnen hebt. Wat dan? Want dan begint het echt, hè? Denk ik. Ja, nou nee, ja. Nee. Toch niet? Ja, nee, ik kan er ook niet. Uh... Ja, de grote prijs, het, is, het, is het, een, een, het helpt je. Het is een setje om, om te doen wat je het liefste doet. En dat mm. is muziek maken, zoveel mogelijk. en Tegenwoordig is dat heel lastig. Omdat je, ja, je moet er toch een baan bij moet hebben. Omdat je anders niet rond kunt komen. Weet je wel? en Dit soort dingen uh, geven gewoon heel veel... Ja, je, je wint geld. Je krijgt gewoon echt een opzakje om, uh, om dingen te doen. Maar de grote prijs is niet... Uh, ja, je ben, het is niet zo van nou, nu heb je hem gewonnen en nu, nu gebeurt het. Weet je wel. Het is uh... ja, oh. dat is het niet voor mij. Nee, oké. Okay. Uh, nu ben je bezig dus met uh, repetities en opnames. Uh... Ja, nee, maar, ja, kijk, dat is altijd, uh, ik heb vorig jaar heb ik een plaat gemaakt. Yeah. Dat wil ik doen. En uh, heb, ik een, heb ik een album gemaakt en die komt volgende week uit. Dus dat, uh, ja, dat, dat heeft allemaal verder niks. Met een grote prijs te maken, zeg maar. Maar het is wel het is natuurlijk fantastisch omdat je nu wel uh, aandacht hebt. En nu, uh, nu kan ik er iets mee doen, zeg maar. Anders had ik gewoon een, een plaats gemaakt en was er misschien niet zoveel exposure van, van ja, die zool is zwart. En nu heb ik. Ja, mensen willen je toch in een hokje plaatsen. Ja, dus, uh, ja dat kan je niet. Zo ja. Je kan het leuk vinden of niet leuk, maar uh, goed, het helpt wel een beginnend artiest om. Uh, nou, vind je het zelf prettig om in een hokje geplaatst te worden? Nee toch? Ja en nee? Ja en ja, nee. Ja, sommige mensen zeggen: oh, ik wil niet een hokje geplaatst worden. Maar ja, weet je, je bent ook wie je bent. En, ja. uh, en ik, ben, uh, ik ben een sing-songwriter en ik maak bepaald voor de muziek. En, uh, en de een vindt het leuk en de ander niet. Dus, ja. Dat blijft je hebben. Dus dat, uh, wat dat betreft hoop ik dat, uh, dat ik een leuk hokje heb. Wat, wat is het geheim van het nummer Secretly Sleeping? Het geheim dat het in een uur is geschreven bij 3FM toen ik super moe was. Oh. oh, dus, ah, dus daar zitten teksten ook uh, in. in ja, uh, uh, ik kreeg een titel zeg maar, van, van, van luisteraar, en mocht ik het kiezen, en uh, een liet die ze was super lucide. En ik denk, nou, het is één, uh, twee uur s'nachts, ik moet ja. in een uur een liedje schrijven. Ja. Dat uh, gaat me wel lukken met die tekst. <lacht> <middels> maar ja, het is wel een uh, heel bekend nummer ineens geworden, tenminste uh, voor mij dan. Want ik, uh, ja, het beviel wij... wel inderdaad, maar ja. ik vond hem leuk. Dat ja. gek. Eh, uh, wat, wat dacht je ervan als we hem nog een keer gingen draaien hier uh, bij ons? Dat lijkt me hartstikke leuk, ja. ja. Dat vind ik echt Maar ik moet je wel zeggen, morgen komt officieel mijn eerste single uit. En dat is oh. niet sequelist liedje. Nee. Dus die moet je eigenlijk wel hebben, dat andere liedje uh, Ik heb Wel, uh, dat andere liedje draaien, nu al een jaar hetzelfde. zo'n liedje. Wel, Welke, welk, is dat, als ik even mag uh, vragen? Dat liedje, dat heet Ice in Nothing. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, wacht even, wacht even. Dan moet ik eventjes, uh, dan moet ik even heel... Uh, oh, uh, heel ja, want ik, ik, word, ik word een beetje overvallen, maar ik moet, ik moet even zoeken. Wacht even, ik heb hem. Ik denk dat ik hem heb. Ja, ja ik heb hem, ik dat heb hem, ik heb hem. Ik heb, hem. Mee, ja, goed, uh, ik heb hem, ik heb hem, maar ik moet eventjes zoeken. Uh, en dat, dat, dat, dat, dat valt even om de dode dood even niet mee, maar ik, ik heb hem wel. Uh, oh, <tieft> Hel, wat, wat is dit? Dan moet ik iets, iets, iets gaan vinden. Oh, wat ik. in de tussentijd nog wel wat... Uh, ja, oh, wacht even, ja, uh, wat wat, wat, wat, wat, wat wil je nog uh, vertellen dan? Uh, oh, nou, ik wil op zich ook nog zeggen dat uh, uh, ik volgende week uh, woensdag in de Wereldwijd Door speel. Oh. Uh, dat is heel cool. Ja. En uh, in het weekend speel ik ook op Noorderslag. Ja. En 2 maart is mijn albumpresentatie in de Paradiso. Dat, dat is heel mooi. Supercoole band, en daar ja. gaan nu voor aan het repeteren. In een afgelegen boerderij in Afkouden. Dus ja. het, uh, het is heerlijk met dit weer. Lekker. Ja lekker met de storm die de over, uh, over de boerderij heen uh, raast Ja het is fantastisch Ik heb hem inmiddels gevonden Nee echt niet Ja, ja ik ga je even een klein stukje laten horen van, uh, van de versie die ik heb hoor Want het is uh, die ik uh, afgejept heb van de grote prijs hoor Want uh, uh, dat is hem Maar uh, het, uh, dit, dit is de versie Nou laat maar horen Zeker weten dit, dit is hem hè ja. Ja. Hey Jori, veel plezier uh, met het opnemen en uh, repeteren. En uh, ja, we gaan even hier naar luisteren. Cool. Geniet ervan. En bedankt, uh, bedankt voor je uh, voor je uitnodiging. Oké. Okay, is goed. Oké. Okay. Dag. Goedenavond. <laughs> me oh god Uh, vanmiddag eventjes uh, naar uh, 3FM uh, luisteren En toen kwam uh, Gerard Ekdom met een plaat over uh, Face Down En uh, die was van Ed Maar toen dacht ik Ik heb er ook een En die was van Sir James En die heeft een paar jaar geleden Die band heeft uh, meegedaan in uh, de Rob Agda Award Tenminste Tijdens de rolbak dan wordt in het patronaat. Dus dat is uh, wat, uh, wat, er, uh, wat er geweest is. Daarvoor uh, hoorde je dus het uh, nieuwe nummer van uh, Jorie Zwart. Uh, I, uh, I say nothing heet hij, geloof ik. Uit mijn hoofd. En daar zijn we dan nu toegekomen aan. Het verhaal van, uh, van vanavond, en dat is dat we dus uh, iets gaan doen met gedichten en poëzie. Dan moet ik alleen nog even dit uh, microfoontje een zwieper geven, zodat Suzanne uh, zo direct uh, kan praten. Mag hem even pakken hoor, die uh, microfoon. Dank je. Ja. Dan Kijk, want uh, normaal gesproken uh, horen we. Uh, de dames en heren uh, meestal via de telefoon Suzanne van Balen en Jarro van Matten maar nu zitten ze hier uh, live in de studio met uh, ja Marco Temes die straks ook nog uh, enkele gedichten nog gaat doen ja. Dat is wel de bedoeling, nog? He? Dat is wel de bedoeling, ja. ja. Nou, ik heb ze pan klaar liggen. Ja, oké. Okay. Ik heb vooruit gewerkt. Ja, nee, dat is mooi. <lacht> uh, maar uh, Marco die gaat uh, nog even plaatsmaken uh, voor, uh, voor Jarl. Want die, uh, die doet het uh, gedicht uh, nadat Suzanne is uh, geweest. En uh, we geven Suzanne uh, het woord met een gedicht. Ja. Uh, ik heb gekozen voor uh, het gedicht De Beuk. En uh, het is uh, een ode aan vriendschap. Nu we hier onder vrienden zijn. De beuk Als ik een beuk zou zijn dan voelde zijn dood alsof er een tak werd afgerukt zonder die tak was niet te leven de voeding het klankbord de spiegel viel weg de levensvreugde gleed eraf de beuk werd een treurwillig hoofd hangend kijkend naar de grond niet meer in de realiteit een wond verdriet langzaam jaar na jaar kreeg de treurwillig weer wat voeding Vrienden waren als water, gaven reden om weer te wortelen. Zij waren de klankborden, spiegels, gaven nieuwe energie. De wond werd een litteken en als in een wonder, daar, als, en als in een wonder groeide daar een takje met nieuwe levensvreugde. Dat takje deed de treurwillig herleven. Nu staat zij weer als een prachtige, gezonde beuk rechtop in de wind te genieten van het leven. Heel mooi wat je geschreven hebt, Suzanne. Even over de treurwillig. Hoe heb je dit verhaal zeg maar, aan jou, uit jouw brein doen laten ontspruiden? Um, nou, ja, vorig jaar rond de sterfdag van mijn vader kwam ik er eigenlijk achter... Mm. dat ik me echt voor het eerst in mijn leven echt, echt gelukkig voelde. Mm -hmm. En dat er eigenlijk weinig obstakels persoonlijk in me... Die waren er niet meer, geen hm. depressies, geen verdriet. Ja. En uh, toen heb ik dat uh, opgeschreven in het gedicht. En het gedicht heb ik in, uh, in, uh, ook in mijn kerstkaarten gedaan voor mijn aller allerbeste vrienden. Ja, ja. En uh, ja, als ode voor, uh, voor hun ook, omdat zij uh, ja, mij ook laten leven en... Uh, uh, respecteren om wie je bent ja, en ja, wat je doet. Ja, ja. Duidelijk duidelijke verhaal. Uh, de, dan hebben we natuurlijk ook de man die we kennen uh, als je een volger bent, uh, tenminste op uh, Facebook. Uh, dan uh, weet je dus dat er in ieder geval elke avond een, een nachtverhaal verschijnt. Uh, Jarl van Malta. Uh, Jarl, ik vind het ook leuk dat jij er bent. Ja, Goeie avond, Jarl. Ik vind het ook superleuk om hier te zijn. Ja, uh, wow. jij, hebt, uh, jij hebt een, een uitgebracht, hè? Ja, en eigen beer door ja. licht en donker. Ja. Uh, heb je daar al wat uh, reacties al op, uh, op gekregen? Oh, uh, uh, ik heb, ze, ik heb uh, eigenlijk best wel vaak al verkocht. Ik heb hem nu ongeveer 140 keer verkocht. En mm -hmm. dat doe ik op uh, presentaties die ik geef. Ja. En ook gewoon, ja, natuurlijk familie, maar ook gewoon mensen de, die ja, ik die dan tegenkom bij optredens. En uh, dan, uh, ja, ik vind het superleuk en ik ben ook heel trots op. En uh, ja. Het is wel mooi om iets van jezelf te hebben. Zeg. Ja, uh, even over jouw uh, uh, manier van poëzie en, uh, en gedichten uh, maken. Uh, ho hoe, ben jij, hoe ben jij dat gaan doen? Nou, eigenlijk uh, ben ik toen ik een jaar of zestien was, was er een keer een, een wedstrijd. Waarin je mm -hmm. moest omschrijven hoe de wereld er in de toekomst uitzag. Ik weet niet meer precies het jaar dan. Maar dat was eigenlijk de eerste keer, voor zover ik herinner, dat ik echt een gedicht uh, ging schrijven. Wat geen Sinterklaas gedicht was. Dus over ja. gewoon iets anders. En vanaf dat punt ben ik gewoon gedichten gaan schrijven, en ik deed wel eens op op, op, op poëzieavonden en intensiviteit nee. en ja, het is gewoon, ik, ik zit vaak zo vol emotie en gevoel, dan, dan moet dat eruit, en ik ben ook zanger, maar nu dus vandaag even natuurlijk de gedichten <lacht> dus, uh, maar ik heb wel, want kijk, als je bij de radio denk je natuurlijk aan muziek en, en het gedicht wat ik zou wil voordragen dat heet de muziek van mijn leven, en vond het dan leuk omdat dat muziekstuk ook een plek inneemt in dit gedicht, dus daarom dacht ik dat is wel toepasselijk de microfoon is geheel voor jou oké, okay, nou, het gedicht heet dus de muziek van mijn leven mijn gedachten bevinden zich in een diepe slaap. Jouw warme stem doet ze ontwaken. Jouw stem is als de klank van een lied. Jouw muziek doet mijn hart keer op keer raken. Als je lacht, lach ik met je mee. We varen tijdens een ondergaande zon over de dieptes van de zee. Je ogen stralen. Je haren worden bespeeld door een krachtige wind. Jij bent de muziek van mijn leven. De stem die ik waar ik ook ben hoor en voel. Al ben ik aan het andere eind van de wereld. Je laat je sporen achter, als voetstappen in het zand. Jouw regen dooft het vuur van mijn angst. En je warmte doet mij verlangen naar jou. Ik vind je terug in alle composities, in elke noot en elke klank. Waar ik muziek hoor, hoor ik jou. Waar ik muziek voel, voel ik jou. Ik hoef geen dirigent te zijn om jou te dirigeren. Want jij bent alles in één, voor mij alleen. Samen verbonden, samen één. In droom of realiteit, nooit zijn we alleen. secure so cool. You De opname die we hier hebben gemaakt uh, bij ons uh, bij Alternative FM uh, was uh, dit nummer van uh, Wave Zero Secure the Shadow. Ik uh, hoorde net uh, van achteren uh, van onze backbench hoorde, hoorde, uh, hoorde ik een verhaal dat ze bij uh, de Rock Café de, uh, de Asgard heet het zo? Asgard heet he, het toch? Asgard, chip. Uh, daar hebben ze een, een videoclip uh, uh, ten doop uh, gehouden. Dat, is, dat, dat nummer dat heet Earth. Dat is dus totaal anders dan wat je hier, uh, hier hoort. Uh, maar dit was een uh, hele mooie, ja, min of meer een ingetogen versie van uh, Secure the Shadow. Die ze hier hebben gespeeld. Dus uh, ja, we hebben ook uh, wel wat uh, live muzikanten hier gehad. In de tijd dat de buren het nog wel uh, uh, apprecieerden. Maar het, uh, ja, sinds wij... Twee jaar geleden hier een band hebben gehad uh, Is dat uh, over We gaan even Weer naar onze voormalige Dichter bij Zee uh, ja. ja Daar zijn we weer Ik had een klapgimpie is dat zo? Ja, nee, ik was zo hard aan het redden. Ja. Ik, ik moest ik trouwens moest even, even wat anders. Maar ik moest vandaag ook nog even lachen op een gegeven moment. Ik gooi, ik gooi iets op, op Facebook over de aanhouding van Jos Verstappen. Uh, die, die, die, uh, die blijft iets met, uh, met bakken houden. Ja. En er, er kwam op een gegeven moment... Uh... Het mag geen slettenbakken zijn. <laughs> nee, nou, ja, nou, ik, ik kreeg er wat reacties over. Uh, koekenbakker of uh, greenbak of in de bak. Of uh, weet ik wat. Het zijn allemaal van die... Jou ja, vond ik er ook wel een aardige. Uh, het is een ongeremd en stuurloos figuur. Ja, ja dat is het zeker. Want hij is ook meerdere malen in een grindbakken eh, terechtgekomen. Uh, Slippertjes. Ja, ik kan je ook wel uh, voor, uh, voorstellen. En uh, ik heb geen enkele band met hem. Nee, dat uh, die band uh, die is uh, nee, volgens mij eraf gelopen, denk nee, ik. Uh, maar ook toen hij uh, Formule 1 coureur was... Uh, niet zeggend figuur. Nee, vind ik een beetje... Nee, ik heb <lacht> niks met die man. Ik heb geen band met hem. <lacht> ja, een klapband dan nu. Ja, een klapband. <lacht> Goed, uh, dat is even voor de mensen die wat, uh, wat van de humor een beetje uh, houden. Nou... <lacht> Nou ja, er zitten, de, leuke woordgrappen zitten er toch wel in, dacht ja, ik. zo. Ja, ik lach me de hele dag. lig <laughs> ik in het neuk om mezelf. Ja, uh, uh, nou ja, ik, ik zit weer uh, met, uh, uh, met smart uh, te wachten op wat jij, uh, ja, wat jij als gedicht uh, klaar hebt staan. Of wat jij gaat voordragen. Ik heb, uh, ja, het grijpt echt uh, diep naar de ziel. Dit gedicht heet Voor jou. Voor jou maak ik de dunste gedichten. Voor jou kleed ik kunst uit tot het bot. Kwetsbaar, naakt, tot bijna niets. Leger wil ik komen tot je liefde. Ik zwijg van jou het liefst, mijn liefste. Zo onbeschrijfelijk in het allerdiepst. Ja, is fantastisch. <laughs> uh, ja, uh, je hebt als dichter bij zee heb jij, uh, heel veel uh, gedaan, ook uh, om ja, gedichten uh, neer te zetten ja. heb, heb je al enig idee Hoeveel je er in die periode gemaakt hebt nou, nee, ik heb ze nooit echt geteld, maar hmm. uh, voor Zandvoort zelf en natuurlijk met de dingen die met Zandvoort te maken, ja, een paar honderd. Zou, zou jij ook in staat kunnen zijn over die hele commotie die we hebben gehad over dat Buggewald hek in uh, Groot-Benveld, dat je daar ook nog iets uh, mee hebt uh, gedaan? Of, of, nou, dat is meer iets voor puntdichters. Ik ben, uh, ja, kijk, ja, ja. Ik ben meer iemand die, uh, ik kom gewoon iets tegen, ik zie ergens een metafoor in en dan maak ik daar een, uh, een gedicht van of een verhaaltje. Ja. Doe je dat maar ik, Ja, tussendoor eigenlijk. Ja. He, dus ik ben dan nu... Uh, ben ik, uh, ik gedichten aan het verzamelen. Mm -hmm. En die eten uh, uh, Reuzachtige dwergen. Want dat zijn hele kleine gedichtjes. Mm -hmm en eigenlijk schrijf ik dat tussendoor tussen de romans door, als ik uh, mijn zinnen moet verzetten ja, want, uh, <laughs> dat is altijd goed voor een schrijver <laughs> om je zinnen te zinnen verzetten ja, er ja, ja, ja. Ja. zit er weer <laughs> een <laughs> in ja. <laughs> ja. Uh, die uh, vierde roman die zit, uh, die zit dus nu in de pen uh, begrijp ik uh, Ja, ik heb, het manuscript is al klaar, 12 januari uh, heb ik vergadering met de geus, mm. en uh, ze hebben al aangegeven dat ze het, uh, dat ze het gaan doen, en ja, de, de mensen daar zijn erg enthousiast. En mm. ook de mensen van Vriend en Vijand. Alle vijfde lezers zijn razend enthousiast. Ja, <lacht> <lacht> ja, maar dat moet je ook wel hebben, denk ik. ik zelf mensen... Het is niet omdat Marco hier uh, zit. Maar het is gewoon een goed boek. Klaar. Uh, dan gaan we weer naar de overkant. Uh, naar Suzanne. Die ook uh, nog iets heeft. Laat maar horen. Uh, geïnspireerd uh, vanuit mijn uh, werk in de zorg... Uh, oud zijn. Dokter, help! Mijn haar wordt ineens zo grijs. En ik vergeet steeds meer. Dat brengt me van mijn wijs. Er komen steeds meer rimpels in mijn vel. En mijn benen willen ook niet meer zo snel. Ik hoor slechter en mijn ogen krijgen staar. Ik heb een kwaaltje hier en een pijntje daar. Mijn huis schoonmaken kan ik niet meer. Want mijn hele lijf doet dan zo'n zeer. En sinds mijn heup is gebroken, toen ik laatste winter viel, ben ik ook niet meer zo mobiel. Ik heb wel hulp van een stok, een rollator en een aangepast bed, zodat ik het thuis net aan alleen red. Dokter, vorig jaar is mijn echtgenoot plotseling overleden. En mijn vrienden gaan ook dood zonder enige reden. Ik heb vaak zo'n last van de eenzaamheid, want bij mijn kinderen kan ik niet alles kwijt. Mijn kleinkinderen hebben hun eigen leven, die zie ik zelden. Ik zou willen dat ze eens wat tijd maakten en me belden. Mijn huishoudelijke hulp is zo stug en de muren van mijn huis zeggen ook niks terug. O dokter, heeft u niet een pil, een remedie of een toverspreuk? Want ja, oude woorden dat is erg leuk, maar ouder zijn is vaak een loodzware taak. It's too late for yesterday was hem. En wat er uh, uh, leuk aan was, was bij deze opname dat uh, Daan van Putten van uh, Gangster op een gegeven moment met zijn akoestische gitaar nog de allerlaatste toon uit zijn, uh, uit zijn gitaar probeerde te persen voor de, de microfoon. Ook hier opgenomen, uh, hier bij ons in het uh, programma Alternative FM, ik denk zo'n twee jaar terug. Iets minder dan twee jaar terug, maar goed, het uh, mag geen naam hebben. Um, we gaan weer... Een rondje uh, poëzie gedichten doen. Nu uh, mag Jarl uh, even het uh, spits afbijten. Ja. Dus ik zou zeggen, uh, laat horen wat je, wat je hebt. Nou, ik heb uh, weer een gedicht uit mijn uh, debuutbundel. En het heet Het Leven. Wachtend in de regen, op een plek zo open als mij. Wachtend in de stilte, maak mij zacht en blij. Denkend aan de toekomst, wat er komen zal... Denkend aan die warme blik en vloeiende liefde. Kijkend naar de sterren, zo ver weg en toch dichtbij. Kijkend in jouw ogen, want de wereld is van iedereen, dus ook van mij. Heel mooi. Dankjewel. Ja, heel mooi. En dan gaan we weer naar Suzanne. Ja. ja <laughs> beetje, Een beetje meer in de microfoon. Uh, want, ja. uh, want, uh, want anders dan, uh, gaat het er nog half naast. Maar goed... Uh, half naast. <laughs> uh, ik uh, doe nu een gedicht die ik uh, in 1998, 99 heb geschreven. zo'n tijdje terug. Dat is heel lang. Toen was ik ja. denk 16 of zo. Ja. En het heette uh, Jij. Nou. Jij. Ik heb je leren kennen. Wat me niet spijt. Maar ik moet je nu bekennen... Ik wil je ook weer kwijt, niet kwijt uit mijn leven, maar uit mijn gedachten, omdat je me niet kunt geven waar ik al heel lang op zit te wachten. Liefde van jou is waar ik op wacht, omdat ik heel veel van je hou. Ik had nooit gedacht dat ik verliefd op een meisje worden zou. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. ja oké, okay. het gaat onder het uh, oog ook uh, van, uh, van Marco, die, uh, die, ook, uh, die straks ook weer aan het woord komt, maar dat, dat zo direct. Eerst weer even gewoon muziek uit de Toverdoos, uh, en dat is uh, Ghana met uh, Syrup en Rain My mother keeps her eyes closed While brothers leave for war. The bricks they melt like chocolate cream Breaking over dusty art The sun is burning all the trees It's not what summer should be like syrup and water. refuse to this Dit is nog uh, het oude nummer van ze. Uh, Alaska politics. Daarvoor uh, Ghana met Siren and Rain. We hebben nog uh, vijf minuten. Dus dat betekent dat we er nog één uh, kunnen draaien tot aan het nieuws van negen uur. En dat doen we met deze van Chris Kok. En die vult het uh, mooi op tot negen uur. Hè. Dat uh, nummer dat heet Sounds of Siren. Midnight, our friend, Call me to say she'd been thinking about leaving all day just one foot in front of the other and let the breeze carry Everything she put together fell apart And though her brain kept growing It never caught up to her heart Funicles and dimes For each time she recites those lines